Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is bevrijdingsdag en dat betekent dat de estafettenlopers... door heel het land het bevrijdingsvuur verspreiden. Ze vertrokken vannacht uit Wageningen. Een van de teams is onderweg naar Kaam in Brabant. De lopers zijn al behoorlijk uit elkaar, vertelt deze loper. Aan het begin van de estafette zijn we elkaar allemaal kwijtgeraakt... De auto's zijn de fietsers kwijtgeraakt, de fietsers zijn de lopers kwijtgeraakt. Oh ja? en ik, ja, heb sommige Jullie mensen... hebben elkaar weer gevonden. Ja, nou dat is het precies. Sommige mensen hebben daar moeite mee. En ik denk, nee, dat is nou precies wat dit evenement is. Elkaar kwijtraken, maar elkaar ook weer vinden. En dat is dan gewoon het omgaat, hè? Ondertussen zijn alle bevrijdingsfestival bezig met de laatste voorbereidingen voordat het feest vanmiddag losbarst. De stakingen bij distributiecentra hebben de Albert Heijn een hoop geld gekost. Het bedrijf is een omzet van zo'n 35 tot 45 miljoen euro misgelopen. Maar dat geld is misschien niet eens het ergste, zegt dit databureau. Wat wij zien in onze cijfers en in ons consumentenpanel is dat uh, consumenten weliswaar misgrijpen. Je ziet iets kleinere mandjes, maar ze gaan vooral naar de concurrent toe. Dus we zien vooral dat, klant, dat Albert Heijn afgelopen week 7% minder klanten heeft gehad. Gisteren werd duidelijk dat er toch weer gepraat gaat worden door de vakbonden en Albert Heijn. Daardoor wordt er voorlopig niet gestaakt. En in Napels is het één groot feest. Gisteren werd voetbalclub Napoli eindelijk weer eens kampioen. Daar hebben ze 33 jaar op moeten wachten. Correspondent Helene Daans mengde zich tussen de dolgelukkige Napolitanen. Het vuurwerk is ongelooflijk om te zien, de hele bui van Napels, de Vesuvius, lichten op in een ontlading van vreugde die ze hier dus in 33 jaar niet meer hebben kunnen zien. En nu weer wel, wauw, dit is Napels op zijn allermooist. Aller Het is de derde keer dat Napoli kampioen is van Italië. De laatste keer was in 1990 met Diego Maradona.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 To me, when we said forever, I know exactly what you're doing. Oh, when you say need to drop off all my sweaters? It's just one of your excuses, baby. Why Mijn zet deed het pijn. Toen jij uit de hemel viel. Want jij bent iets te mooi voor op aarde. Mijn zet deed het pijn. Toen jij uit de hemel viel. En zou het kunnen dat jij naar beneden kwam voor mij? Je hebt hele grote plaatjes En gaat om maar voor zo vaker. Maar toch weet je iets te raken in mij. Dag, kinderen.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 en dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna 1,1 miljoen Nederlanders die nu nog in leven zijn... maakten de bevrijding in 1945 mee. Blijkt uit een analyse van het ANP op basis van CBS-cijfers. Ongeveer 18.000 mensen die tijdens de bevrijding volwassen waren... zijn nu nog in leven. In een plaats ten zuiden van Belgrado in Servië... heeft een man vanuit een auto acht mensen doodgeschoten. Honderd agenten houden een klopjacht op de voortvluchtige dader. Woensdag was er een schietpartij op een school in Servië... Toen kwamen acht leerlingen en een bewaker om het leven. In de buurt van Assen woedde vannacht brand in een natuurgebied. Het vuur begon iets na middernacht. Uit de wijde omgeving werden brandweerkorpsen opgeroepen om de brand te bestrijden. Hoe de brand bij Bas Assen is ontstaan is nog niet bekend. Het weer vanochtend eerst droog met geregeld zon, vanmiddag landinwaarts een aantal buien. met onweer en mogelijk windstoot en hagel. En het wordt 16 tot 20 graden.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 it's a yeah. As I am together we cry